Het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag. België is een minuut stil. Meer notarissen onder verscherpt toezicht. En opsporingssoftware in laptops en tablets moet als bewijs kunnen dienen, vindt de SP. Vooral in het zuidoosten is het vanmiddag zonnig. In de kustgebieden komt veel bewolking voor. Het blijft droog. De temperatuur stijgt naar 10 graden in de bewolkte gebieden. En 19 graden in het zuiden van Limburg. Morgenochtend in het oosten nog wat zon, in het westen al bewolkt... en morgenmiddag volgen er wat buien. Zondag is het eerst nog grijs, maar later wordt het weer wat zonniger. Het is twee dagen na het busongeluk in Zwitserland... en vandaag wordt in België een dag van nationale rouw gehouden. 28 mensen kwamen bij het ongeluk om het leven. Waaronder 22 kinderen. In Lommel kan elk moment een persconferentie beginnen... Correspondent Tijn Sade is daarbij. Tijn, uh, wat gaan ze vertellen? Waar gaan ze het over hebben? Ja, ik sta hier op de uh, trappen van het stadhuis waar zometeen de persconferentie begint van de burgemeester, Peter van Veldhoven. Hij is net uh, teruggekeerd uh, uit Zwitserland. Daar was hij dus uh, met de ouders van de omgekomen en gewonde kinderen de ochtend na het ongeluk naartoe gereisd. Hij heeft dus twee emotioneel uh, zware dagen achter de rug. Hij kent de mensen hier heel goed. Londen is een kleine gemeente. Uh, bijna twee dagen was hij er dus bij om die ouders bij te staan. Zometeen begint die persconferentie. Uh, hij zal uh, zeer uh, vermoeid zijn, de man, 2,5 uh, maal, et, uh, twee en half et maal uh, later. Dus uh, na het ongeluk uh, zitten we hier in het stadhuis. We zullen zo ongeveer te horen krijgen uh, wat meer over de details van de repatriëring van de, de ongekekenen kinderen. En er zal ook nog gesproken worden over wat er de komende dagen in Lommel zal gebeuren. Er wordt ook nog gedacht aan een speciale afscheidsdag nog te organiseren. Maar dat horen we zometeen. Tijdens HD, de dag van nationale rouw begon vandaag met een minuut stilte. En ook daar was onze correspondent Tijn HD bij. Aan het hek bij basisschool het Stekske in Lommel werden de kinderen uit de lagere klasse iets voor 11 uur naar binnen geroepen. Een klokslag 11 uur. Werd het stil, doodstil. Een minuut, zoals was afgekondigd. Waarna in Lommel en overal in België de kerkklokken begonnen te luiden. In het hele land viel alles één minuut stil. Metro's, treinen, bussen hielden halt. België hield de adem in. Vijftien van de 22 omgekomen kinderen gingen hier naar school. Ook hun meester en een administratief medewerker van de school kwamen om. De lichamen van in totaal 28 omgekomen buspassagiers... zijn in de ochtend per vliegtuig naar België gebracht. En dat vliegtuig is inmiddels geland op het militair vliegveld Melbroek bij Zaventem. De ouders van de overleden kinderen waren donderdagavond al teruggekeerd. Het is nu 2,5 etmaal na het tragische ongeval. Vandaag dus de dag van nationale rouw. Maar in Lommel zal men nog lange tijd nodig hebben om dit enorme verlies te verwerken. Tot zover deze reportage over de minuutstilte vanochtend om 11 uur was dat van correspondent Tijns Schadé. Het aantal notarissen dat onder verscherpt toezicht staat is afgelopen jaar verder gestegen. In het jaarverslag van het bureau financieel toezicht blijkt dat bijna 5% van de notarissen nu onder verscherpt toezicht staat. Notarissen komen vooral in problemen door de stagnerende woningmarkt. Ook gerechtsdeurwaarders hebben financiële problemen. De rechtsdeurwaarder schiet vaak de kosten voor die gemaakt moeten worden om een incasso te innen. En als de incasso niet te innen valt, draait de deurwaarder op voor de kosten. Volgens het Bureau Financieel Toezicht gebeurt dat steeds vaker. Bij een helikopterongeluk in Afghanistan zijn zeker 14 doden gevallen. De helikopter van de NAVO stortte neer op een huisvlak bij de hoofdstad Kabul. Volgens de Afghaanse politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Het zijn Turkse militairen. En zeker twee mensen op de grond hebben het ongeluk ook niet overleefd. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Volgens de NAVO had de neergestorte helikopter technische problemen. Aartsbisschop Williams van de Anglicaanse kerk heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij gaat in december van dit jaar met emeritaat. Zo heeft hij op de website van de kerk aangekondigd. De kerk met 80 miljoen leden was de laatste jaren sterk verdeeld... over de vraag of vrouwen en homo's tot bischop gewijd konden worden. Ook was er veel debat over het bestaan van huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. De 61-jarige Williams stond sinds 2002 aan het hoofd van de Anglikaanse kerk. Dit is het NOS-journaal, het door Megers. Het gerechtshof in Amsterdam heeft Dino S. in hoger beroep tot zeven jaar cel veroordeeld... voor zijn rol in een internationale drugsbende. Dat is een jaar minder dan de rechtbank hem eerder oplegde. Volgens het Hof heeft Dino S jarenlang een belangrijke positie gehad in dat netwerk... dat internationale transporten van hash, ecstasy, heroïne en cocaïne organiseerde. Dino S is door het gerechtshof vrijgesproken van uitvoer van ecstasy en vuurwapenbezit. Geldt als een crimineel kopstuk in de Nederlandse onderwereld. Je weet waar je gestolen laptop is, maar het Openbaar Ministerie doet niks met die informatie. Steeds meer apparaten hebben een tracking-systeem, volgsysteem... zodat je via een computer kunt zien waar het apparaat is. Volgens het landelijk pakket doet het uh, Openbaar Ministerie daar niks mee... omdat er geen regelgeving voor is. En dat moet veranderen, vindt Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen van de SP. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Gesthuizen, weet u waarom het Openbaar Ministerie die gegevens niet gebruikt? Ja, ik... Uh... Ik vrees dat ze gewoon nog een beetje achterlopen met gebruik maken van dergelijke technieken. Uh, ik vind het nogal schokkend om te horen dat ze zelfs dus ook niet precies op de hoogte zijn. Tenminste, dat was een woordvoerder die dat in eerste instantie in de pers zei. Ik weet niet precies hoe het is gesteld met die regelgeving. Nou ja, we weten allemaal dat dit soort applicaties er al een hele tijd zijn. Dus dat is toch wel uh, ja, een beetje slordig. Want dat, dat alle apparaten zijn tegenwoordig met zo'n tracking systeem uitgevoerd? Nee, niet allemaal. Maar uh, mensen kunnen dit soort software zelf installeren. En uh, nou ja, afhankelijk van de nauwkeurigheid van de, de bepaalde locatie... Ja, is er heel precies te zeggen... Uh, waar een apparaat zich dan vervolgens bevindt. Dus mijn laptop of mijn smartphone is gestolen. Ik heb die, die, die software daarop geïnstalleerd. Dan kan ik bij wijze van spreken naar het huis lopen waar die, waar die binnen ligt. En dan kan ik het aanwijzen waar die, waar die zou moeten liggen, dat apparaat. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Nogmaals, kijk, het kan natuurlijk zo zijn dat er een, een paar meter verschil is. Uh, dat moet je dan vervolgens door de politie ook even goed laten nazoeken. Maar... Wat ik nu begrijp uit de berichtgeving is dat de politie in principe bereid was... en had gezegd van, nou ja, uh, het lijkt er inderdaad op dat hij daar en daar ligt. Dat het ook nog eens een keer een uh, adres was van iemand die de politie al kende. Ik vraag hem dan direct af van, ja, waarom kende de politie diegene al? Maar voor de politie was er dus blijkbaar wel uh, uh, voldoende reden om te zeggen... nou, hier willen we iets mee. Ja, en dan geeft het OM geen toestemming. Dat is natuurlijk buitengewoon frustrerend. En hoe vaak komt dit voor, weet u dat? Nou, ik heb inmiddels, op de, ik heb er zelf al wel wat meldingen over binnengekregen Ik heb op internet ook gezien dat een aantal mensen zeggen van... oh, dit heb ik een paar jaar geleden ook al eens een keertje gehad. Ja, ik vrees dat het vaker voorkomt uh, dan, de, dan deze ene keer. En ook vaker dan wij uh, nu met z'n allen weten. Ja, en ik denk dan toch ook eventjes terug aan die cijfers... die een paar weken geleden bekend zijn geworden van de rekenkamer... die zegt van ja, het oplossingspercentage is gewoon te laag... omdat er in de keten niet goed wordt samengewerkt... tussen bijvoorbeeld politie en openbaar ministerie. Ja, ik denk dat dit daar toch een heel schrijnend voorbeeld van is. Dus hm. dit moet echt anders. En, en, en ze moeten meegaan met de techniek, zegt u. Ja, vind ik wel. Kijk, ik ben er natuurlijk heel erg voor dat er zorgvuldig met huiszoeksbevelen wordt gewerkt. Maar ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat als je gewoon een duidelijke aanwijzing hebt en de politie zegt ook van jongens, we denken dat we echt iets hebben, dat je daar gewoon in mee moet kunnen gaan. En ik wil daar gewoon een opheldering over. Middelskamer vragen, denk ik. Ja. Sharon van Gesthuizen van de SP, ik dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Het Duits Historisch Museum in Berlijn moet duizenden zeldzame posters teruggeven aan de Amerikaanse nabestaanden van een Joodse man. Dat heeft een Duitse rechter besloten. De aanplakbiljetten werden vlak voor de Tweede Wereldoorlog door de nazi's geroofd... en kwamen na de Duitse eenwording in 1990 terecht bij het Duits Historisch Museum. De oudste aanplakbiljetten uit de postercollectie werden eind 18e eeuw gedrukt. Er staan aankondigingen op voor tentoonstellingen, cabaretvoorstellingen en films. De waarde van de posters ligt tussen de 5 en 16 miljoen euro. Minister Verhagen vindt de vertrekpremie voor oud-voorzitter Kalpfleisch... van de Nederlandse Mededingingsautoriteit onredelijk hoog. Kalpfleisch kreeg vorig jaar 350.000 euro mee... terwijl in het regeerakkoord is afgesproken... dat vertrekregelingen niet hoger mogen zijn dan 75.000 euro. Maar die afspraak is nog niet in wetgeving vastgelegd. Verhagen zegt daarom dat hij er niks aan kan doen. Kalpfleisch staat binnenkort terecht op verdenking van mijnheid... in de zogeheten Chipsholzaak. Die draait om de zeggenschap over grond rond de luchthaven Schiphol... Zijn vertrek bij de NMA heeft niets te maken met de mijnheetaffaire. Computergebruikers moeten oppassen voor een e-mailbericht... waarin gewaarschuwd wordt dat er kinderporno is aangetroffen op hun pc. Het bericht lijkt verstuurd te zijn door het Korps Landelijke Politiediensten. Maar dat is niet het geval. In de mail staat verder dat de pc is vergrendeld... en dat de politie verder geen actie tegen de ontvangers zal ondernemen... als ze 100 euro betalen door op een link te klikken. Doe dat vooral niet, zegt de politie. Als de gebruiker op die betreffende link klikt dan uh, crasht zijn computer uh, of hij uh, krijgt een ander virus uh, op zijn computer. En daarvoor willen we de gebruikers uh, waarschuwen... dat ze die mail in ieder geval uh, niet openen... en zeker die link niet uh, aan gaan klikken. Er zijn bij het Korps Landelijke politiediensten tientallen meldingen binnengekomen over deze mail. Een Indonesische rechtbank heeft vijf Papua's veroordeeld... voor het hijsen van een verboden vlag... en het uitroepen van de onafhankelijkheid van de regio Papua. De mannen gaven in oktober vorig jaar leiding aan een mars... Waar ongeveer 5000 mensen gaan meededen. Volgens de rechter is dat hoogverraad. Mannen krijgen ieder drie jaar cel. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn de veroordelingen in strijd met het internationaal recht. Human Rights Watch heeft de Indonesische overheid opnieuw opgeroepen om journalisten en mensenrechtenorganisaties toe te laten in de regio Papua. Sport. AC Milan moet het in de kwartfinales van de Champions League opnemen tegen Barcelona. Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon uitgewezen. Het Cypriotische Apoel Nicosia is als enige club nog nooit zo ver gekomen in de Champions League. Maar Apoel heeft het niet getroffen, want tegenstander is Real Madrid. En verder moet Benfica het opnemen tegen Chelsea. Bayern München is gekoppeld aan Olympique Marseille. De Champions League finale wordt gespeeld in het stadion van Bayern München. De eerste ronde van de kwartfinales wordt eind deze maand afgewerkt. Australische zwemmer Ian Thorpe is er niet in geslaagd een Olympisch startbewijs af te dwingen op de 200 meter vrije slag. De vijfvoudig Olympisch kampioen maakte vorig jaar zijn rentree om zich voor te bereiden op de Spelen van Londen. In het Australische kwalificatietoernooi eindigde Thorpe na de halve finales als twaalfde. En daarmee is hij kansloos voor een Olympisch ticket op deze afstand. Thorpe krijgt nog een kans om zich op de 100 meter te kwalificeren. We gaan naar de ANWB. Goedemiddag, John Bakken. Goedemiddag. Files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Meers en Maastricht 3 kilometer. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 2 kilometer. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moorgestel, 2 kilometer. En daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Dankjewel John. Het is bijna 12 minuten over 12. De hoofdpunt uit deze uitzending: België is een minuut stil om de slachtoffers van het busongeluk te herdenken. Meer notarissen staan onder verscherpt toezicht, vooral door problemen in de woningmarkt. En opsporingssoftware in laptops en tablets en smartphones moet als bewijs kunnen gaan dienen. Dat vindt de SP. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, de NCV en Lunch. Het nieuwe rijden, oftewel doorschakelen bij lage toeren, is hartstikke goed voor uw brandstofverbruik, maar ook wel een beetje saai.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, steeds vaker werken tv-programma's met een zogeheten tweede scherm. Met laptop of iPad op schoot wordt er allerlei extra informatie aangeboden over het onderwerp op tv. Kunnen we dat allemaal nog wel bevatten? In het mediaforum Frans Lomans, de hoofdredacteur van Panorama en journalist Ton Verlind... werkte vroeger bij Karo's brandpunt. Na de ramp met de bus in Zwitserland hebben de Vlaamse en Nederlandse premier... de media gevraagd om afstand te bewaren tot de nabestaanden... Nabestaan natuurlijk van de slachtoffers van het busongeluk. Radio 1 Wilma Borgman was in Lommel... en vertelt of journalisten dat ook doen. Ik ben zelf zo'n journalist die altijd wat moeite heeft met dit soort situaties. En ik ga vooral geen mensen lastigvallen. Nou, dat is ook de vaste intentie waarmee ik hier sta. Um, ik heb de indruk dat uh, de, de, de, aan die oproep wel gehoor wordt gegeven. Het was niet uh, Wilma Borgman, dus waar ik Wilma Borgman zei... Uh, zetten we uh, Margreet Boer en dan zet ik ook nog even twee jokers in. Dan weet ik in ieder geval zeker dat het goed is. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? De laatste die aan de bak moet is Marcel van Laken, die komt uit erop. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. De Nederlandse journalist Alice van Gelder... en fotografe Yvi nierko als ik de naam goed uitspreek... die hebben de World Press Photo Multimedia Contest gewonnen. Ze wonnen de prijs voor hun multimedia-project Blad. Dat gaat over het Command Corps, een extreemrechtse jeugdvereniging in Zuid-Afrika. Ze gaan op trainingskamp om zichzelf te leren verdedigen... tegen een vermeende zwarte vijand. De productie won eerder ook al allerlei prijzen. Nou, het programma als uh, Wie is de Mol en ook The Voice of Holland... heeft nu ook Nieuwsuur, een tweede scherm. Met de smartphone, tablet of laptop op schoot... kunt u tijdens het programma allerlei extra informatie opvragen... tweets lezen en biografieën van gasten bekijken. Dat klinkt mooi allemaal, maar kunnen we al die informatie nog wel tot ons nemen. Joris van Heukelom, goedemiddag. En een hele goede middag. Is van uh, Maker Street, houdt zich bezig met digitale media... Uh, werkt eerder onder meer bij Sanoma, KPN, MTV en Nu.nl. Uh, gisteravond meegekeken he, met dat tweede scherm, is het wat? Ja, wat kan je er ja. allemaal mee? Ja, Het maakt mij heel blij in de eerste plaats omdat om uh, Nieuwsuur hier best een innovatieve stap neemt om zo'n tweede scherm, second screen applicatie uh, te lanceren. Dat, dat, dat is heel fijn en je vindt gewoon heel veel achtergronden, uh, dingen op een tijdlijn, extra video's, extra statistieken, duiding, uh, dingen waar je niet aan toekomt uh, als je gewoon televisie kijkt. En als je interesse hebt kan je er toch dieper duiken. heel fijn. En haalt Nieuwsuur er alles uit of, of zijn er nog veel meer mogelijkheden? Nou, dat is een goede vraag. Ik, ik, ik denk dat uh, de weg naar Rome is lang en Rome is niet op één dag gebouwd. Belangrijk is dat Nieuwsuur hier nu mee begint. En, en dat, geeft, dat, is, dat is daadkracht op het vlak van innovatie. En waarschijnlijk zal deze tweede schermapplicatie Second Screen Up, er over zes maanden helemaal anders uitzien en doorontwikkeld zijn. Maar het is veel belangrijker dat men ermee begonnen is. En dat is goed. Ja. Nou uh, hebben we het alweer eerder gezien hè? bij The Voice bijvoorbeeld en uh, Wie is de Mol. Maar dat zijn natuurlijk toch soortige programma's. Nieuwsuur is echt een nieuwsprogramma waarin je toch ook vooral kijkt naar de inhoudelijkheid van de reportages die daar getoond worden. Ja, dat is waar. Maar ja, uiteindelijk kijk je de uh, Voice of Holland op hetzelfde scherm, namelijk een televisie als Nieuwsuur. Dus ik, ik vind dat dat, dat dat eigenlijk niet heel belangrijk is. En ik bedoel, dus bij, de ik voice, heb... bij de Voice zie je een artiest optreden en dan kan je wel even wegkijken. En dan ga je op je, op je laptop ga je nog, uh, nog wat extra informatie over die artiest opzoeken. Je hoort intussen dat, dat zingen gewoon doorgaan. Bij Nieuwsuur is het toch de bedoeling volgens mij dat je kijkt naar de reportage die, die ze laten zien maar anderzijds is het zo dat er zijn verschillende Nederlanders die op de bank zitten die waarschijnlijk wel behoefte hebben om wat dieper op de informatie in te gaan. Mensen die dat niet willen, die gaan dat dan ook niet doen. En de nu verplicht niemand om nee. te gaan frutselen met de tweede schermapplicatie. Nee, nee maar ik bedoel, leidt het niet te veel af van dan het eigenlijke tv-programma in dit geval. Volgens mij zijn mensen sowieso, als ze televisie kijken, al vrij afgeleid. Dus het antwoord daarop wat mij betreft is nee. <laughs> Oké. Okay. We hebben ook nog even gebeld met Jeroen Geurs, die is hersenwetenschapper. En hij zegt dat niet iedereen met zoveel prikkels kan omgaan. Uh, heb je dat ook gemerkt eigenlijk? Nee, ik, ik heb daar geen last van. En ik heb geen bovennatuurlijke intelligentie, denk ik. <laughs> en Het is ook niet zo waarschijnlijk dat een jongere generatie dat dan beter doet dan ouderen, bijvoorbeeld? Nou, er is heel onderzoek over gedaan. Dat is een goed punt. Uh, men zegt altijd dat jongeren goed kunnen multitasken. Het, het, het, dat schijnt gewoon niet waar te zijn. Wat jongeren wel beter kunnen is switchen tussen de ene taak en de andere. En dat doen ze veel sneller dan mensen op een volwassen leeftijd. En dat lijkt dan een beetje op multitasken. Maar het is, het is eigenlijk bijna niet mogelijk om twee dingen tegelijk te doen. Nee. En, en nog een keer gezegd, ook voor een programma als Nieuwsuur... kan het heel goed om inderdaad dat tweede scherm te gebruiken... voor allerlei achtergrondinformatie. Uh, juist een, een nieuwsprogramma uh, kan ontzettend gebruik maken... van de mogelijkheden die second screen biedt. Ja, Goed, nou, uh, als gezegd, hè, ze zijn ermee begonnen... en dat zal zich ongetwijfeld verder doorontwikkelen. Uh, we, we blijven het in de gaten houden. Dank voor de uitleg, Joris van Heukelom van Maker Street. Graag gedaan. Voor de laatste keer vraag ik... The winner is... Ja, het zit er weer op. Gisteren was de finale van The Winner Is. Het programma haalde niet de kijkcijfers die John de Mol en SBS van tevoren hadden gehoopt. Gisteren keken er 691.000 mensen naar de finale. Die dus gewonnen werd door Brian B. De van oorsprong Surinaamse zanger versloeg Jill. Hij won 1 miljoen euro en een platencontract. Opmerkelijk is nog dat er naar het uitslagdeel van de uitzending. ruim 200.000 mensen meer keken dan naar de finale zelf. Een opmerkelijke tweet van een student van de School voor Journalistiek in Utrecht. Wijkraad Leidse Rijn wordt gek van studentenjournalistiek... en verzoekt de SVJ te stoppen met het vak Newsroom. Dag Xander Kolen, goeiemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de wijkraad Leidse Rijn. U wordt helemaal gek he, van die studenten. <lacht> nou, we werden zeker gek van de manier waarop zij gebruik maakten van uh, sociale media. Dat klopt, ja. ja. Leg eens uit, wat, wat, wat, doen die, uh, wat, wat doen die studenten dan bij u in de wijk? Nou, die studenten hadden de opdracht om uh, een wijkant te maken. En wat zij deden waren vijf groepen die uh, gezamenlijk dezelfde vragen gingen stellen. Uh, tweets gingen versturen, uh, e-mails sturen. Ja, zonder dat we eigenlijk wisten waar ze mee bezig waren. En uh, ja, we ergerden ons vooral aan het feit dat de journalisten in de opleiding um, ja, niet de relatie gingen ophouden. Ik ben zelf betrokken als adviseur bij uh, Social Media Adviesbureau de Hollandse Meesters. En wat wij tegen onze klanten altijd zeggen ga sociale media niet gebruiken alleen als bron... Maar zorg ervoor dat je die informatie hebt, dat je de relatie opbouwt. En ga dan de dialoog aan. Ja. We hebben nu gezien dat sommige mensen een berichtje stuurden, Kreeg je een bericht van iemand van wie je niet wist. En die zei van, kunt u me vertellen? Ik zei zet. Terwijl die informatie op andere plaatsen ook te vinden is. Ja, maar ze vielen ook gelijk met de deur in huis. Zonder zeg maar, even een beetje te socializen. Zodat u denkt, nou dat is een aardige knul. Uh, die sta ik liever wel te woord of zo. Ja, nou, op, op zich staan staat natuurlijk iedereen graag te woord. Uh, dat is op zich niet het probleem. Alleen wat je gewoon ziet als je vijf keer dezelfde vraag krijgt. Dan stel je dezelfde vraag. Waarom moet ik vijf keer hetzelfde antwoord geven? Ja. U was wel op de hoogte van dit project, op de School van Journalistiek? Nou, eh, we kwamen nadat we vier of vijf keer een, een, een, een journalistenopleiding vraag stelden... hebben we teruggevraagd van waar zijn jullie mee bezig? En toen gingen ze vertellen, ja we zijn met een krant bezig... Maar we gaan het niet publiceren, dus u hoeft nergens bang voor te zijn. Nou, dat vond ik niet echt een, een goede reden om, uh, om te zeggen. Want juist, wij vinden het interessant om onze stukken wel gepubliceerd. Ja. Nee, maar goed, ik kan me voorstellen binnen zo'n schoolsetting... dat je zegt, nou, we kiezen een project Leidse Rijn, mooi afgebakend gebied... en, en daar gaan we wat mee doen. Dus dat, dat snap ik op zich nog wel. Hebt ja. u ook van de buurtbewoners klachten gekregen? Ja, er zijn een paar buurtbewoners die gewoon uh, vragen kregen... en uh, niet wisten waar het over ging... en dachten dat ze met, uh, met de krant spraken. En ja, op zich is dat niet zo erg... Het jammer is dat ze niet heel veel contact hebben gelegd met de, met, met de buurtbewoners. Wat ze gedaan hebben is drie lijnen gebruikt. De gemeente is iedere keer gebeld, de politie is gebeld en de wijkraad is gebeld. En het was leuker geweest als we gewoon vaker de buurt in waren gegaan. Nou, het zijn jaar studenten hebben we begrepen. Uh, ja goed, ja. Die, die moeten natuurlijk ook nog wel leren zou je zeggen. Natuurlijk moeten ze dat leren. En ik heb ook een maand geleden al aangeboden van nou, laten we eens een keer het gesprek aangaan. Deze week heb ik met uh, Tanja van Berg van het Sofiehulenstiek gesproken. En ik heb ook aangegeven: als we volgend jaar weer zo'n onderzoek doen, laat ons eerst wat vertellen hoe de wijk eruit ziet. Laat ons even vertellen waar we mee bezig zijn. En dan bouw je de relatie op. En op die manier kun je gewoon. Je werk beter uitvoeren. Ja. Uh, we, we hebben inderdaad ook even met de school gebeld uh, voor wederhoor. Ze hoort dat in de journalistiek. Uh, uh, ja. Ja. Zij beamen inderdaad dat er misschien iets te weinig gebeurt in de wijk, zodat u uh, vaak gebeld wordt. Uh, maar de docent werpt de beschuldiging uh, dat ze lui zijn. Want dat zegt u eigenlijk ook een beetje tussen de regels door verre van zich. En misschien moet gewoon nog eens een gascollege geven op die school. Dat lijkt me heel leuk om we hebben niet gezegd dat ze lui zijn. Alleen ik denk dat je gewoon op een andere manier gebruiken maakt van de, van de kanalen die er zijn. Ja, nou, het lijkt me mooi dat jullie eens uh, tot elkaar komen. Ik begrijp dat ze ook meeluisteren nu daar. Dus uh, u bent bereid om daar een keer een, een gastles te geven. Met alle plezier. Dus bij deze geregeld. Xander Kolen van de wijkraad Leidse Rijn. Dank u wel. Prima. Oeh. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. dat is weer. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Vanmiddag om vier uur is het zover. De nieuwe partijleider en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid wordt dan bekendgemaakt. Ooit zat Jan-Peter Balkenende bij het CDA in hetzelfde schuitje. Op 1 oktober 2001 werd hij van onbekend Kamerlid, plotsklaps fractievoorzitter en lijsttrekker. En dat allemaal op één dag. En ze zijn eruit. Jan-Peter Balkenende, die eerder vandaag als fractievoorzitter werd aangewezen in Den Haag, wordt dus de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Ferry Mingelen is al de hele avond in Hilversum, hier om de hoek. Ferry, um, was het een moeilijke bevalling? Nou, dat kan je wel zeggen, Rob. Je, je kan zeggen het is een soort uh, tangverlossing geworden of een keizersnee. Maar in elk geval, het was een bloederige toestand. En er kwam een kind uit dat uh, tot vele verrassing niet van rij heette. En ook niet van geel, maar inderdaad balkenende. En dat was toch iets wat wij een week geleden absoluut niet hadden kunnen voorzien. Niemand trouwens en Balkenende zelf al helemaal niet. Meneer Balkenende, Gister, gisteren nog financieel woordvoerder van de CDA... vandaag fractievoorzitter en ook lijsttrekker. Hoe voelt dat? Het is een heel bijzonder gevoel waar ik enorm blij mee ben. Ik heb vandaag unaniem vertrouwen gekregen van het hele partijbestuur. En dat is een vertrouwensfoto met het begin van het herstel van het vertrouwen in CDA. Als het een week geleden uh, aan u was gezegd. In één dag, al deze functies, wat u dan gezegd? Dan uh, was het uh, op dat moment een onvoorstelbare optie voor mij geweest. Maar de werkelijkheid kan snel uh, veranderen. Zoals u merkt. Dat was uh, Wauker van Scherburg in gesprek dus met. Uh, toen nog uh, ja, een jonge balkenende. Uh, parlementair verslaggever dus van Schernerburg werkte voor Den Haag vandaag. Hij werd trouwens niet door de leden, maar door het CDA-partijbestuur... tot lijsttrekker gekozen. En voor wie onze ex-premier mist, morgenmiddag is hij te gast... hier op deze zender in de Tros Autoshow. Lunch met Jurgen van den Berg. En het uh, mediaforum vandaag met Ton Verlint, journalist, mediaondernemer... en uh, Frans Lomans, het hoofdredacteur van Panorama. Hartelijk welkom. Hallo. Het ging net het leven over dat uh, tweede scherm, want dat is uh, hot in Hilversum. Uh, steeds meer programma's gaan daarmee werken. Nieuwsuur nu dus ook. Uh, ja, als gezegd, hè, het is een soort mogelijkheid om nog allerlei extra informatie tot je te nemen terwijl je naar zo'n programma kijkt. Uh, heb je meegedaan, Ton, gisteravond? Nee, nee, het is aan <gif> mij niet besteed. Ik vind het fantastisch dat er dossiers uh, zijn, dat er achtergrondinformatie is en dat ik dat op kan vragen op het moment dat het mij uitkomt. Maar dat wij al deze impulsen tot ons kunnen nemen en er dan nog iets uh, van onthouden, dat, uh, daar geloof ik helemaal niets van. Dus dat je naar zo'n programma kijkt en dan ook ja, nog dat, dat, de dat, biografie van de spreker tot je neemt? Nou en... ja, het is, het is ook onzin natuurlijk. Waar, ik, ik, het is leuk om dat je interesse gewekt wordt door een programma... en dat je daarna aanvullende informatie kunt vinden... die relevant is voor jou op, uh, op internet. Maar je gaat toch niet tegelijkertijd naar twee uh, schermen zitten kijken? Het nieuws is vaak al zo moeilijk te cons uh, consumeren en te begrijpen... Uh, dat het heel belangrijk is om erop te, op te focussen. En uh, ik, ik geloof niet dat mensen er nog iets van opsteken... als je nog twee of drie uh, dingen tegelijkertijd doet. kan een verschil zijn met jongeren. Daarvan wordt gezegd dat ze goed zijn in multitasking. Maar dat geloof ik eerlijk gezegd ook niet. Ze kunnen wel veel dingen tegelijkertijd... Maar ze steken er vervolgens heel weinig van, uh, van op. Frans, ben jij een beetje multitasken? Nee, ik kan helemaal niet mul multitasken. Maar, uh, zoals Ton dan praat, denk ik van wij zijn van een generatie uh, die toch anders in elkaar zit. Wij moesten op school bijvoorbeeld ook opletten. Hè? Anders had je onmiddellijk een... Uh, kon je in een hoek gaan staan of zo. Tegen je je, je, op één ding moest je je concentreren. Dus focussen? Heet, uh, dat heette toen nog niet focussen. Maar <laughs> dat is het wel, ja. Opletten verlind. Anders uh, ja, ga je maar wat anders doen. Nee, en, en ik denk altijd... dat je maar op één ding echt goed kunt concentreren. Ja. Hè, maar dat... Hopeloos ouderwets, hè? zeg ik erbij. Hè? Ja. Ja, maar ik wil, daarom gaf ik dat voorbeeld net in dat gesprek ook even. Het lijkt me bij het nieuwsuur inderdaad. omdat Je daar, je wordt inderdaad al overspoeld met informatie... wat je gewoon op die tv ziet. Kijk Bij een programma als The Voice kan ik me nog voorstellen... dat je, terwijl zo'n man aan het zingen is... Ja. dat je nog even kijkt van ja, wie dat, dat is. En... Ja, maar dat is toch ook raar. Je maakt toch een tv-programma... en dan wil je dat mensen daarnaar kijken... en dan wil je dat ze daarnaar luisteren. Dat, dat is toch de bedoeling, hè? Anders kun je het net zo goed niet ja. uitzenden. Dan zit je ja. het even op zwart. Kun je ook doen, hè? twee minuten. Nu allemaal even, uh, ja. even naar je tweede scherm toe. Of zometeen komt hier een stem die zegt... even naar je tweede radio toe. Ja. He, dan zit iemand commentaar te geven op wat wij aan het doen zijn. Ja, het, ik vind het een beetje uh, raar. Ja, het raakt naar mijn gevoel ook een beetje aan het... Het is overigens niet ouderwets hoor. Als je ervoor pleit dat je met één ding tegelijkertijd bezig bent... en dat je uh, daar wat van opsteekt, dat is helemaal niet ouderwets. Dat zou meer bepleit moeten worden. Maar dit raakt uh, ook een beetje aan, de wezen, aan het wezen van het journalistieke vak. Want het journalistieke vak is dat je uit een melee aan informatie... die informatie kiest die hmm. voor jouw doelgroep uh, van uh, belang is. En dan moet je een goed beeld hebben van je, van je doelgroep. Dat is journalistiek selecteren? Dan ja, dat het is selecteren. Weer een mijn leven, uh, uh, journalisten opnieuw. staan in mijn dienst. Ik heb niet de tijd om de hele dag alle finesses van het nieuws te volgen. En dan vind ik de grote verdiensten van het nieuws, van Nieuwsuur... dat er een selectie wordt gemaakt die voor mij relevant is. Dus uh, dat brede nieuws wordt versmald tot voor mij hanteerbare brokken. En dat wordt nu weer verbreed. Dus in feite word nou. ik aan het werk gezet. Maar er zijn ook mensen die, ik herinner me ook wel... Uh, nou, als er echt grote zaken spelen. Dus ik noem wat zo'n schietpartijen, Alfa aan de Rijn... of, of echt uh, uh, moord op fortuin wat, uh, dat, dat, er zijn ook media die zeggen: We bieden gewoon alles aan wat er is. Dan kan de kijker, of de, de lezer, kan zelf zijn, zijn selectie daaruit maken. Die kan alles lezen wat, wat daarover te vinden is. En, en dan kun je kijken waar, waar jij je waarheid wil halen. Nou, dat... Dat is op zich natuurlijk wat internet ook is. Ja. Hè? Van dan eh, krijg je ook het, het hele spectrum aangeboden en dan maak je zelf je keuze. Maar het is niet de essentie van tv. En niet de essentie van een nee. tv-programma. Nee. Dat is wat, wat Ton zegt. Dat, dat is de essentie. Selecteren en begrijpelijk presenteren. Ja. Maar het opschuiven inderdaad dat, dat de consument bepaalt wat hij wil kijken en zien... en, en dat, dat dat niet meer voor hem bepaald wordt? Nou ja, daar ben ik een ontzettend groot voorstander van. Daarom vind ik het bouwen van dossiers op internet... Het is fantastisch. Als er een actualiteitenuitzending is geweest. en journalisten delen zoveel mogelijk van hun research met mij. vroeger ging daar veel van verloren. tegenwoordig kun je dat op internet vinden. Dat vind ik een fantastische ontwikkeling. Maar mensen tegelijkertijd een aantal. Ja, de, de aandacht te verdelen. werkt uh, contraproductief. Want uh, st straks heb je alles tot je genomen. maar heb je niets. Uh, ...onthouden, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is het risico. En jullie dan. zijn ook een beetje bang, Frans, dat het u uiteindelijk de tv uit, uit gaat rollen als dit doorgaat? Nou, dat weet ik niet. Of het, ik bedoel, het, het blijft wel de eigen keuze. Hè? Dat was wat, uh, wat Van Heukelom eerder zei. Je mag hem ook afzetten. Ja. Zo is het natuurlijk met alles. Hè? Van, uh, ja. Ton en ik hebben gewoon met één scherm doorgebracht gisteren. Okay. Ja, en, en we zijn ja. niet gearresteerd, en ik, toch? Ik dat nee, jij. Nee, dat uh, is zo. En ik, ik vind het heerlijk om af en toe passief uh, te luisteren... ...en dingen tot me door te laten ja. uh, dringen. En, en Frans, dat is ik God, dat niet jij gewoon wet. dat jij gewoon voetbal hebt zitten kijken. Hoe raad je het ja, ja, dan? <laughs> ja, ik dacht dat zoiets. Uh, we praten zo weer door uh, met, met het Mediaforum. Eerst is hier Dorald Megens. Radio 1, het nos journaal. Koningin Beatrix is woensdag in Lommel aanwezig bij een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. Ook de Belgische koninklijke familie is daarbij. De plechtigheid in Lommel wordt georganiseerd op verzoek van de ouders. Vanochtend zijn de lichamen van slachtoffers overgebracht naar België. Ze worden later vandaag overgedragen aan de ouders. Er wordt gewerkt aan een petitie tegen de vervroegde vrijlating van Volkert van der G. De moordenaar van Pim Fortuyn. De chauffeur van Fortuyn, Hans Smolders, is de initiatiefnemer. Van der G. heeft volgens hem geen spijt van zijn daad... en zou ook niet uitsluiten dat hij opnieuw een moord pleegt. Van der G. werd veroordeeld tot 18 jaar cel... maar kan eerder vrijkomen als hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten. En in Zwitserland is geloot voor de kwartfinales van de Champions League. AC Milan neemt het op tegen Barcelona. Real Madrid heeft het op papier makkelijker. Madrid werd gekoppeld aan Apuel Nicosia uit Cyprus. De andere kwartfinales zijn Benfica-Chelsea en Bayern München-Olympique Marseille. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In grote delen van het land is het bewolkt. Alleen in Limburg is het zonnig. Vanmiddag lost de bewolking vanuit het zuiden langzaam op... en in Limburg kan de temperatuur naar 18 of 19 graden stijgen... Alleen in het westen en noorden van het land is de bewolking hardnekkig. Het blijft daar waarschijnlijk bewolkt en de temperatuur wil daardoor niet verder stijgen dan naar een graad of 12. Daarbij bestaat een matige wind uit het zuidwesten. Morgen is vooral in de ochtend ruimte voor het zon. In de middag is het overwegend bewolkt met plaatselijke bui. De temperatuur stijgt naar 10 graden in het noordwesten tot 16 graden in het zuidoosten. Ook zondag veel wolkenvelden, tijdelijk wat zon en kans op een enkele bui. Bij een frisse westen tot noordwestenwind wordt het 10 tot 14 graden. AWB verkeersinformatie files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Meersen en Maastricht 3 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwouden 4 kilometer. En door werkzaamheden op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Berken en vier 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1, Lunch. Het Mediaforum. Vandaag dus met uh, Tom Verlind en Frans Lomans. Premier Mark Rutte en zijn Vlaamse collega uh, Chris Peters. Die hebben een dringend beroep gedaan op de binnenlandse en buitenlandse media om de privacy van nabestaanden en familieleden van de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zoveel mogelijk te respecteren. Frans uh, Lomans, wat, wat vind jij van zijn oproep? Is dat terecht? Uh, nee, natuurlijk is hij niet terecht. Uh, uh, het gaat uit van de veronderstelling dat uh, journalisten dit eigenlijk nooit doen. Hè? Van... Er wordt gevraagd om een uitzondering. Jullie respecteren nooit de privacy van wie dan ook. Doe dat nou eens één een keer wel. Dat, dat is wat er in doorkomt. En dat vind je een verkeerde aanname? Nou, dat, ik vind met name een verkeerde aanname. In, met name Nederland is heel fatsoenlijk. België is volgens mij journalistiek iets minder fatsoenlijk dan Nederland. Maar ik bedoel, we zijn al de braafste jongetjes van de klas. En nu zegt de premier van nog braver zijn. Ik bedoel, wij respecteren altijd alles en iedereen. Tom. Eh. <laughs> uh... Ja, ik vind dat de Nederlandse pers zich heel netjes gedraagt. Maar ik vind het ook niet erg dat we af en toe eens herinnerd worden... aan het feit dat het goed is om ook andere dan puur journalistieke afwegingen te maken. Dus ieder speelt zijn rol. Dus ik vind het niet erg dat de premier zegt... doe het rustig aan als journalisten, maar wel de gelegenheid krijgen... om daarin altijd hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. En, en als ik naar de berichtgeving kijk in de Nederlandse media... Ja, dan hebben wij wel een hele vriendelijke fatsoen. Eromlijke pers, daar valt niet zoveel op aan te maken. Maar, maar Mark Rutte spreekt nooit eens een andere bevolkingsgroep aan... Hè, dat die zich eens een, uh, een tijdje goed moeten gedragen. Dus Zoals nooit politici van, bijvoorbeeld. Hey, of melkboeren van, uh, bezorg je melk eens op tijd voor de afwisseling. Ik bedoel, het is altijd journalisten die uh, op, uh, op fatsoen worden gewezen. Terwijl echt... Nou ja, dat, dat is wel een punt, daar heb je gelijk in. Dan uh, Als je er een beetje kwaadaardig naar kijkt... dan zou je kunnen zeggen, het is een vorm van stemmingmakerij. Ja. ja, dus het is beter dat politici zich uh, onthouden van dit soort uh, commentaren. Ja. Maar er waren uh, bijvoorbeeld, maar goed, dat gaat dan ook vooral over Belgische mede. Er waren verslaggevers bij die scholen uh, om kinderen te interviewen bij de waken in Lommel gisteravond, bij het mortuarium in Zwitserland, bij die tunnel. Uh, ja, werd er dan gepaste afstand gehouden? Ja, wat ik gezien heb uh, wel. Kijk, er is voor mij een verschil tussen uh, verdriet meebeleven. Hè? Dus ik vind het nog niet zo'n ramp dat er af en toe is... aan kinderen iets gevraagd wordt. Dat, dat je ook huilende kinderen ziet. Dat is een deel van het uh, leven. Uh, er is een verschil tussen verdriet meebeleven. En dat is dan een vorm van rouwverwerking... waarin de media een goede rol kunnen spelen. En het exploiteren van uh, verdriet. En er zijn natuurlijk ook altijd media die verdriet uh, exploiteren. Maar over de hele linie genomen zie ik het uh, als een vorm van... Ja, eh, eh, meebeleven van, eh, van het verdriet van, eh, van deze mensen. Ja, want dat is het natuurlijk. Hè, van, het is een diep tragische gebeurtenis. En eh, we huilen allemaal toch een beetje in ons hart. En dan is het gewoon. In, tussen aanhalingstekens. toch mooi dat je met iemand meehuilt. Hé, wat je, dat je dat ook laat zien. Bedoel, ik vind, uh dus dus, want de Vlaamse minister van Media die, die, nou, die is nogal verontwaardigd... over dat uh, de foto's van slachtoffers op, uh, op, op, op, op, op verschillende Belgische kranten hebben gestaan. Ja, ik, ik denk dat... Maar dat, dat is een aanname uh, zonder enig bewijs. Ja. Ik denk dat familie het uh, bijna een eer vindt dat hun kind... Uh, uh, op een of andere manier niet voor niets gestorven is. Hij heeft, hij heeft bestaan, hij is doodgegaan, dit is een foto van hem, uh, het is bekend. Uh, ik denk dat, dat, dat mensen dat helpt met het verwerken van hun verdriet zelfs. Maar uh, psychologie ja, ik, van de koude grond, hè? Ik kan me niet verplaatsen in, uh, in, in de ouders van die kinderen... maar ik kan het wel over mezelf hebben. Ik ben, uh, ik ben niet dol op dit soort nieuws. Het is natuurlijk vreselijk dat het gebeurt. En normaal gesproken mag het wat mij betreft... Uh, in beperkte mate uh, afgedaan worden in de krant. Maar ik vond dit zo ingrijpend. Want je probeert mm. je voor te stellen... Uh, hoe is dat nou als het jou uh, over, uh, overkomt? Uh, de, de sociale structuur in zo'n dorp. Wordt uit elkaar geslagen. Uh, dit, dit nemen mensen tot in lengte van jaren mee. Dit maakte tot buitengewoon grote proporties. En ik vond dat zo moeilijk te bevatten dat uh, voor het eerst in lange tijd ik mij erop betrapte. dat ik het niet zo erg vond dat verslaggevers lang over dit onderwerp uh, spraken mm. op radio en televisie. Ondanks het feit dat er weinig informatie werd gegeven. Nogmaals, het gebeurde naar mijn gevoel met gepaste terughoudendheid. Want ik had gewoon die tijd ja. nodig om het nieuws uh, te verwerken. En dan, ja. de, als het zo werkt, dan doen journalisten naar mijn smaken werk. Goed. Frans, dat is natuurlijk ook de moeilijkheid met dit soort dingen, want <coughs> pardon, er zullen wel veel mensen zijn die uh, nou, die, die, die verontwaardiging misschien wel delen, hè, van die media die er altijd maar bovenop zitten te heigen gelijk. Tegelijkertijd wil iedereen wel alles, uh, of zoveel mogelijk, hier toch alweer overlezen. En, ja, kortom, dit gebeurt weer heel goed. Ik ja, eh, bedoel, het is de noodzakelijke... Er wordt nergens, vind ik, te ver gegraven in, in, de, in de levens van die mensen. Hè, van, eh, je merkt dat er niets gebeurt tegen de zin van de nabestaanden. Ik bedoel, ik heb geen... Niet de minste aanwijzing dat hier iemand geschoffeerd is... of dat een fotograaf zei, hey, ga eens even zo staan... en dan moet jij wel huilen en dan moet jij vrolijk ja. kijken. Er is niet geregisseerd in de zin ja. van... ik ga iets dik aanzetten en ik ga het exploiteren. Ja. Misschien is het gewoon een vorm van rouwverwerking... en moeten we dat accepteren. Ja. We gaan het hebben over de Boekenweek, want dat kan ook niemand anders gaan zijn. Het is Boekenweek tot 24 maart. 4 liter Nederland-feest met het Nederlandse boek als stralend middelpunt. En de pers die feest vrolijk mee. Belachelijk, zegt Elma Draaier in haar column in Vrij Nederland. Het evenement krijgt volgens haar veel te veel media-aandacht. Uh, Tom van Draaier noemt de publiciteit spectaculair. Weet het met er eens? Nou, het, het, het, het lukt de organisatoren behoorlijk om, uh, om aandacht te krijgen. Maar ik heb er niet zoveel bezwaar uh, tegen, want ik hoor ook tot de mensen die vinden dat er gelezen moet worden, dat dat bijdraagt aan je ontwikkeling. Uh, het is een sector die het moeilijk heeft en uh, alles wat gebruikt kan worden... om, uh, om daar reclame voor te maken, ja, dat, dat vind, ik, uh, vind ik nuttig. Dus ik heb er niet zoveel moeite mee. Frans, is, er nog iets, is dat nog een onderwerp waar jullie iets mee kunnen in de panorama? Ik bedoel nee, dat je daar nog een draaier nee. geeft met een uh, sexy schrijfter of zo. Nee, nee hoor. Nee, we hebben geen uh, blote Saskia Noord in het blad uh, <laughs> deze week. Waarom niet? Sorry, niet aan gedacht. Ja, kijk, goede ideeën krijg je altijd te laat, uh, Ton. Dat begrijp ik. Ik zat voor, volgende, uh, voor de volgende Boekenweek, die tien dagen lijkt te duren. Hè? Ik bedoel, ja. we noemen het Boekenweek, maar het duurt. Nee, het is, er wordt ongekend veel aandacht aan besteed. Terwijl het inderdaad. Het is allemaal gratis publiciteit, wat iemand slim bedenkt. Uh, en met name de serieuze media trappen daar met alle. Alle benen en voeten tegelijk in. Maar He, er, is niks, er is er niks op tegen. Het is niet een sector waar, waar miljoenen euro's worden verdiend. Het nee, is een hele fatsoenlijke sector waar aardige prestaties worden geleverd... die soms met moeite nog ja, de aandacht van het publiek te brengen. Ja, maar, ja, maar er zijn wel meer fatsoenlijke uh, sectoren. Hè. We, we kunnen ook een supermarktweek doen. Hè. En dan, gaan we echt, uh, dan publiceren we iedere dag de nieuwe bonusaanbiedingen van uh, Albert Heijn. Omdat dat zo leuk is. Wat ik heel leuk vind. Hè? Ik bedoel, eh, gek op bonusaanbiedingen. Maar nee, we, we trappen ergens in. En aan boeken wordt sowieso natuurlijk buitenproportioneel veel aandacht besteed. Ook en dan wederom met name de serieuze media. Ik bedoel, ik, ik zag nou toevallig de cover van Vrij Nederland. De, de, de covertekst is: De Boekenweek Special staat er dan bij. Ik bedoel, het gaat bijna helemaal alleen maar over boeken. Het zijn ook maar weer boeken, hè? Die, die kun je kopen in een winkel. Uh, maar ja, ik... Uh, Jij bent het wel een beetje met draaien eens. Ik ben wel 100 procent. Ja. Zat, zat dan wel wat verder. Het is wat, net mag... zo'n uitvinding als Valentijnsdag, hè? Van, uh, ook, ook door een slimme ja, ja, zaakman ja, ja. bedacht. En dan, uh, want, want zij zegt ja. ook nog, er wordt ook altijd gemopperd over het thema... dat het weer te breed is, te saai, te ja. interne, over het gratis geschenk. Uh, met name toen Salman Rush die uh, het schreef, was er was een hoop gedoe over... Uh, uh, de NSC schreef dat de C CPNB, dat is de organiserende club... zich had uitgeleverd aan het literaire flitskapitaal. Ja, <lacht> ik, ik vind het allemaal prachtig. Want zolang, je met, zolang we in Nederland met dit soort dingen bezig zijn... Uh, hebben we kennelijk geen echte problemen. Dat is weer wel heel erg geruststellend, moet ik zeggen. Ja, ja. <lacht> Zullen we het er maar Zo. gewoon bij laten? We gaan bij volgen namelijk deze week in onze werkweek volgen we Tom Lanois. Dus daar komen we straks ook nog weer even op terug. Uh, laten we nog even hebben over uh, gisteravond. Afro-programma Edwin zoekt voor tuin. Er is veel te doen over het telefoongesprek met Volkert van de G. Zo net hoorden we in het, in het nieuws ook dat er nu zelfs een actie uh, gaande is... om uh, een petitie tegen de vrijlating van Volkert van de G. Met als aanleiding ook wel een beetje dat programma wat hij daarin heeft uh, gezegd. Uh, laten we nog even luisteren wat dat dan precies was. We gaan jou met uh, vijf of tien minuten terugbellen. Dus uh, daar zitten we nu op te wachten. Nou, oh, heb je hem? Met Edwin. Ja, goedemiddag met uh, Volgers van de Graaf. Ik zou best graag een afspraak met jou willen maken. Draai, maar ja goed, bij mij is het toch in mijn achterhoofd van ja, dat je dat toch doet ook hè, om te gebruiken in het programma. Ja, dat was volgens mij een. Ik vond daar opvallend Amsterdamse plak die je. had ik niet verwacht. Maar goed, uh, dat is iets persoonlijks misschien. Uh, maar je, je had volgens mij geen idee welke stem je zou kunnen verwachten, toch? Nee, nee. Hè? Bedoel, nee. Was, was, was heel, het was maar een je, soort je, je wist, openbaring van. Je, je had dat portret, dat ene portret dat van hem bestaat. Ja. En je had geen vermoeden van wat die stem zou zijn. Nee. En toen was er opeens die stem, wat, wat soort van chockerend was, vond ik. Maar dat was iedere stem geweest. Hè? Ja. Ja, nee, bedoel, ik, ik dacht meer nou, een beetje van de Veluwe kwam die, geloof ja. ik. Dus, uh, heb jij gekeken? Ik heb uh, uitzending gemist. Hè. Een soort nou. uh, tweede scherm. Wat vond je, je er nou gekeken? van? Want er is natuurlijk een hele hoop gedoe van tevoren over geweest. Maar... Uh, ja, ik vond het fascinerende tv. En dan spreek ik nu geen moreel oordeel uit... of je dat wel of niet mag gebruiken. Hij was, hij was zich duidelijk niet bewust van dat het uitgezonden zou worden. Want hij maakte een paar keer de opmerking van... jij vraagt me nu iets, een ontmoeting... omdat je dat wilt filmen voor je programma. Ja. Niet omdat je, ik bedoel dat, dat, was, uh, dat was zijn insteek. En, maar, maar ik vond het buitengewoon verhelderend en, en goed om te weten welke stem bij ja. de dader hoort. Want, want Ton, eigenlijk, hij zei niet zo heel veel, dat was het enige wat hij steeds zei van. Uh, nee, ja. maar kijk, uh, dat is het aardige van radio en, uh, en televisie. Uh, de informatieve waarden zitten niet altijd in wat er gezegd wordt, maar hoe het uh, gezegd wordt. En ik vond het toch wel uh, redelijk uh, bloedstollend. Ik had ja. hetzelfde gevoel als de eerste verbinding die in de tijd uh, met de maan. Uh, Gelegd werd. Je kwam hier in een emotionele wereld waarvan ik niet wist dat die bestond, of eigenlijk geen emotionele ja. wereld. Een hele koele ja kikker, die afstandelijk over de onderwerpen sprak, uh, niet getuigde van, uh, van, van, van spijt. Uh, een, een gevoel van uh, heel een groot gevoel van leegte overviel mij toen ik naar die man uh, luisterde. Ja. En maar dat goed, vond ik, ik het sensationele ik, van dit gesprek. Ja, ja. Maar ik hoef het niet, ik hoef het niet voor Volk het op te nemen, maar um, bo, hij, hij belt die Edwin op in, in, de, in, de, in, de, in de gedachte van uh, die wil een keer met mij praten. En daar wil ik, daar wil ik over nadenken. Dus was het netjes, netjes van hem? Ja, dus hij, hij hm. vond het misschien ook helemaal niet aan de orde om, om überhaupt iets te zeggen over of hij die dat nog, nog een keer zou doen, want die vraag werd hem gesteld. Nou. Ik kan me voorstellen zeggen. Nou, ik wacht maar tot we elkaar ontmoeten. Volgens mij werkt het meestal uh, omgekeerd. Heb je, uh, mijn ervaring is dat mensen in een voorgesprek of een eerste gesprek... altijd veel openhartiger zijn dan uiteindelijk uh, mm. als het moment... Uh, ja, daar dus Hij dus, wist natuurlijk dat die jongen met dat programma bezig was. Uh, ja, ja, ja, maar hij, hij wist niet dat het gefilmd uh, werd. Uh, hij was ontzettend op zijn uh, hoede, liet niets van zichzelf zien. In, in die zin vond ik het voorgesprek uh, informatiever dan de feitelijke uitzending geweest zou kunnen zijn. Dus ja, ik, ik vond het toch bloedstollende televisie, nou, eerlijk gezegd. Het, het gaat er al een paar weken over, hè? want dat hebben ze natuurlijk wel slim aangepakt ja. bij de AVRO. Even een paar kleine snippers ergens uh, uitgedeeld bij het heel boulevard. En een van had er uiteindelijk nog iets over. En nou, uiteindelijk is dit dan het resultaat. Hoe kijk je dan op terug? Ja, ik, vond, ik vond het wel... Uh, nou. Vergeleken een beetje met uh, de verbinding met de maan. Hè? Uh, ik vond het ook wel zoiets hebben. Het was, uh, t, ja, t, t was een verborgen wereld die erbij eens openging. Ja, ik weet niet, weet niet wat hier uiteindelijk de informatieve waarde van is. Ik denk dat, die, dat het ook iets sensationeels zat. Want ik voelde me natuurlijk ook best een, een, een, een pottenkijker ongevraagd. Hè? Ik bedoel, je voelde aan alles dat hij niet wist dat het uitgezonden werd. Ja. En, en ik was ergens getuige van... waarvan de mensen niet wilden dat ik daar getuige van was. Ja, misschien is de conclusie wel... dat je niet naar rationele verklaringen voor dit soort uh, moorden moet nee. uh, zoeken. Maar dat, dat het iets psychisch, iets heel dramatisch uh, is... dat heb ik ervan uh, van opgestoken. Dus in die ja. zin vond ik het ook uh, informatief. En verder, ja... Er uh, wordt tegenwoordig een scherpe marketing gevoerd rond uh, programma's. Ja. De sfeer wordt, uh, wordt opgeklopt. Uh, je bent een gelukkige kijker als je al die uh, voorberichten niet hebt gehoord. Want ja. dan kun je de uitzending tenminste de op zijn feitelijke waarde beoordelen. Ik heb alleen de uitzending uh, gezien. Uh, weinig meegekregen van het tumult uh, daaromheen. Dus het zou best kunnen zijn dat als ik uh, de, de, de marketingomgeving... Uh, mee zou tellen dat ik tot een ander oordeel zou. komen. Maar dat ik ben je ook, blij dat het ja. aan, aan mij voorbij is. Ik Ik ook. ook dacht, van het valt allemaal wel mee eigenlijk. Nee, maar het is, is natuurlijk een illusie van... Uh, je kreeg het idee dat die neef van Fortuyn misschien had verwacht van... Volkert gaat hier in snikken uitbarsten en zeggen van... Nou, het spijt me zo dat ik hem heb uh, vermoord. Nee, en dat, dat is een illusie. Deze man, wist hem natuurlijk, heeft het toch, denk ik... bij volle verstand gedaan en zit met volle verstand op de blaren... en heeft bij volle verstand niet echt spijt. Kei en keihard was ja. het. Ja. Nou. Oké, okay, uh, daar laten we bij. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Frans Lomans en Ton van Lint waren dat. Dit is Radio 1. <lacht> Lunch. En we gaan snel door naar de andere kant van de tafel. Want het is vrijdag en dan weet je het maar nooit. Want er kan er maar zo een beslissingsronde uitvallen. Uh, 135 punten, dat is de hoogste score deze week. En de laatste die daar nog wat aan kan doen is Marcel van Laken. 57 jaar uit Gelderop. Hartelijk welkom. Goedemiddag. U bent touringcarchauffeur. Ja. Hoe kijkt u dan terug op zo'n week? Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar ja, ja het is gewoon erg. Ik kan er verder ook niet heel veel van, van zeggen. Nee, nee. in, in gedachten meeleven met iedereen die er maar bij ja. betrokken is. Ja. ja. Zullen we het maar niet verder over hebben dan nu? Nee. We gaan, nee, we gaan we gewoon quizzen, ja. lijkt me het anders. Okay. Uh, 135 punten, dat is de uitdaging. Hè? Dus we gaan eerst de ja. nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Ik dacht dat je twee doelen beloofd had, heb ik dat goed onthouden? Ja, dat hoorde ik ook van tevoren, maar uh... Nu de kans op zijn derde huntelaar. Ja, we hebben eentje te veel gedaan, dus iets, iets te veel met de beste gedaan. Het is afgelopen. Ja, het was niet echt een succesvol avondje voor het Europese voetbal wat betreft de Nederlandse clubs. Wel voor de Nederlanders trouwens, want Klaas-Jan Huntelaar bleek de kwelgeest te zijn voor FC Twente. Vraag 1. De enige club die wel de kwartfinale van de Europa League behaalde is AZ. Dat deden ze door maar met 2-1 te verliezen van welke club? Goed En dat is goed. Na de 2-0 thuiszegen was dat uitdoelpunt daar in Italië voldoende om de laatste acht van de Europa League te halen. Vraag 2, zoals gezegd, FC Twente had een minder succesvol avondje. Daar zorgde vooral klaas jan Huntelaar voor... door namens Schalke maar liefst vier keer te scoren... tegen de club uit het oosten van het land. En dat terwijl Twente nog zo goed aan de wedstrijd was begonnen... door op een voorsprong te komen. Wie scoorde namens FC Twente het eerste doelpunt? Jansen. Dat was Willem Jansen inderdaad. Later in de wedstrijd maakte hij de Jansen Hens... waardoor Schalke een penalty mocht nemen. Vraag 3, dat is de krantenkop. Waar gaat deze kop over, willen we graag weten. Je krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen... Hier is die kop. Rode Prins was de flamboyant. Gaat dit over 1, Ferrari? Aan de vooravond van het nieuwe Formule 1 seizoen is Ferrari in paniek... omdat ze vorig seizoen te veel geld uitgaven. 2, Ronald Plasterk. Hij staat voor in de peilingen... maar gedraagt zich nog te weinig als de stabiele leider die de partij nu zo nodig heeft. En 3, China. Met de val van het boegbeeld van de linkse stroming in China... is de machtsstrijd in de partijtop beëindigd. Dus Rode Prins was de flamboyant. Nee, ik denk dat het 3 is. Het is goed, was de kop in NRC Next deze ochtend. We gaan naar vraag 4. De communistische partijbaas van de grootste stad van China is uit zijn ambt gezet. De veelbelovende Bo Xilai maakte grote kans om later dit jaar... een van de machtigste mannen van China te worden. Hij raakte in opspraak omdat zijn politiechef in de buurt van welk gebouw werd betrapt? Uh, in een casino? Nee. <laughs> ja, dat is een gokje. Dat vind ik vind wel een mooi gokje. Nee, bij het Amerikaanse consulaat uh, was dat. Ze waren ja. bang dat uh, Wang, ja. dat is die politiechef, naar de Verenigde Staten wilde overlopen. Vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Het is een wet puur en alleen gemaakt om de PVV het moeilijk te maken... dat mensen toch hun giften aan de PVV gaan geven. En dat heeft, uh, dat heeft uh, de, deze, uh, deze handeling uh, heeft dat uh, duidelijk gemaakt. Hero Brinkman, is het een gokje? Is goed. PVV is bang dat mensen minder zullen geven... nu het volgens de wet verplicht is om giften boven de 4.500 euro openbaar te maken. Brinkman dreigde zich niet aan de verplichting te houden... maar heeft nu toch gezegd dat hij het jaarverslag zal inleveren... waar die giften allemaal in staan. Vraag 6. Welke verantwoordelijke minister uit de kritiek op die eerste weigering... omdat ze vond dat een politiek partij zich niet onder de verplichtingen... van een democratische, tot stand gekomen wet kon uitdraaien... Welke minister was dat? Spies. Ja, ook goed. En Brinkman heeft dus nu gezegd dat uh, het jaarverslag natuurlijk gewoon ingeleverd gaat worden. Laatste vraag nu. Maximaal vier punten. U krijgt een aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. We willen graag weten wat. Het gaat dus om één term uit het nieuwsaanbod. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Oh la la. Drie. Ik ben een product van de koude oorlog. 2. Met een chocoladetopje ben ik een Sputnik. 1. Ik ben het ijsje dat vandaag zijn vijftigste verjaardag viert. Geen idee. Gokken ijsje. Uh, uh, ja, eh, noem eens wat een magnum. Ja, nee, die, die is nog jonger volgens mij. Ja. Nee, het is de raket. Ja. Het ijsje de raket, die kent u toch wel, met die drie kleuren? Mm. Uh, wat is het ja. precies? Uh, ja. Framboos, sinaasappel ja. en andanas. Ik weet het. Ja. En uh, 54-jarig bestaan mm. vandaag. Het mm. officiële raketje is uh, van Ola. Uh, ja. Vandaar dus Ola oh, La. En uh, met een uh, chocoladetopje erop heet hij Sputnik. Oké. Okay. Um, we komen op 5. Dat betekent dat er, uh, wat is het, 27 zometeen goed moeten zijn... <lacht> om uh, op een gelijke stand te komen. Dus ik, ik vrees dat we de winnaar al hebben. Maar, ik denk het ook. Uh, we gaan het toch gewoon spelen zometeen. Uh, maar eerst vertellen wat we verder nog doen vandaag. Eens met de stelling. Goedemiddag, oneens met de stelling. Wij worden gewoon voor het die gehaald. Het gaat tegenwoordig hier dan een big business. Je, als je apen krijgt, dan, dan, dan kan je met peanuts betalen. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... De EU moet een kwotum instellen voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Minister Van Bijsterveld maakt zich zorgen over een mogelijk Europees vrouwenquota voor de top van bedrijven. Dat liet ze gisteren weten in de Tweede Kamer. Ze reageert ermee op de uitspraken van Eurocommissaris Vivian Reading... Die vorige week zei open te staan voor deze plannen. Minister van Bijsterveld vindt het beter om talentvolle vrouwen in hun carrière te stimuleren dan om bedrijven te verplichten om aan een bepaald aantal vrouwen in de directie te voldoen. Nou, we zijn benieuwd wat u ervan vindt. De EU moet een quotum instellen voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website als www.stand.nl. En als u twittert, eens of van eens, doe het dan met Hekje Standpunt. We zijn terug bij Marcel van Laken, 57 jaar uit Gelderop. Uh, nou ja, we hebben het net gezegd, hè, dat wordt uh, heel lastig. Sterker nog, dat is bijna onmogelijk. Ik, ik vraag me eens af of, of ik wel 27 vragen heb. Ik geloof het niet. Uh, die moeten er uh, goed zijn om uh, ook op 135 te komen. Maar we gaan toch even kijken of u met opgeven hoofd het uh, terrein hier kunt verlaten. 90 seconden de tijd, dat blijft gewoon staan. Um, het antwoord geven of gewoon pas zeggen. Daar komen ze, is de goed. vragen. De Nationale Nieuwsquiz. Vandaag en morgen gaan in heel Nederland vrijwilligers aan de slag. Voor welke actie? Doet, Nederland doet. is goed. Het Holocaustmonument in het centrum van welke Europese stad brokkelt af? Tel Aviv. Eh, uh, Nederlandse. <coughs> nee, ik in niet. Berlijn. Volgens een advocaat had de Nederlandse staat duizenden doden kunnen voorkomen... door mensen beter te beschermen tegen wat? Asbest. Welke regeringsleider heeft zijn burgers in mei vier dagen vrijgegeven... Uh, stelde voor dat ze dan mooi hun tuintje kunnen onderhouden? Merkel. Het is uh, Vladimir Poetin. Minister Verhaag heeft gezegd de vertrekpremie van welke topman te hoog te vinden? Eh... Uh, ja. Schenkelsman. Schenkelsma... Nee, het is nee. wel iets met vlees, inderdaad. Ja, Koudvlees. Koudvlees. Vlees. Oh, ja. Ja, uh, hoe heet het Chico Hotel, waar een groep studenten is opgepakt... omdat ze in het restaurant een broek liet zakken? Ik, heb het ik weet het niet, ik heb het wel gelezen. De In welk land is er sprake van dat te dikke agenten in hun loon worden gekort... als ze niet slagen voor een fitnesstest? In Amerika. Nee, het is in Groot-Brittannië. Oh. Waar grijpen fruitvliegjes volgens onderzoekers naar als ze geen seks hebben? Naar drank. Ja, dat is goed. Het lijken net mensen. Een collectief van uh, artsen eist een wetswijziging omdat het tegen... Welke arts geen aangifte kan worden gedaan? Weet ik niet. Dat is Kees Tulleken. Aan welke stad is geadviseerd een besluit over een vernieuwd dierenpark uit te stellen? Emma. Dat is goed, hoe heet een mega-artiest die via YouTube weer stukjes van haar nieuwe album heeft Ja, Lady Gaga. Nee, Madonna is het. Over een lengte van honderden meters zijn in welke stad dode puppies gevonden? Eh, uh, Gro nee. Groningen. Nee. nee, iets nee. noordelijker. Uh, ja, nee, ja, nee. Even vanaf deze kant noordelijker, ja, maar vanaf ja. daar gerekend vanuit Groningen-Zuidelijker. Uh, Zwolle is het. Mm -hmm. Ja. Dat was u had, veel, het, he? u had het hoofd al een beetje in de schoot geworpen. Ja, ja. He? Van, uh, het zit ja. er niet meer in. Nee, uh, dat, dat zat hem gewoon in die... Dat, die raket heeft u eigenlijk genikt. Ja. Want dan, uh, dan was het... Uh, u was aardig opdreven in het eerste deel. En... Uh, ja, nu zijn het er drie en dan kom je uiteindelijk op vijftien. Ja. Maar dat is ja, een beetje geflatteerd. Het is een beetje scorebordjournalistiek, want uh, ik, ik zag het, hoofd, het moederhoofd <laughs> een beetje in die schoot gaan. Ik denk dat wordt hem niet meer. Uh, gewoon over een tijdje misschien nog een keer meedoen. Ja, we gaan lekker dadelijk naar beeld en geluid. Oké, okay. want daar geven we kaarten voor mee, voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Die kan mee in de touringcar dan. Broodje erin. Gaan we doen. Oké, okay, en hartelijk dank dat u hier was. Ja, oké. Okay, leuk om mee te doen. En we gaan naar de weekwinnaar, want die is dus bekend. Uh, en dat wisten we eigenlijk al een beetje. Rob Poort, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uit Groningen trouwens, de stad die hij uh, net noemde. Uh, nou, uh, 300 euro mogen we overmaken. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hartstikke mooi. Is daar al een mooie bestemming voor? Uh, nou, nog niet direct, maar ik denk dat het meegaat in de kant geldt. Het wordt mooi weer. Uh, je kan het ook kapot maken daar uh, op de mooie trasjes van uh, de prachtige Martinikstad natuurlijk. Ja, daar kan ik even ongewikkelen onderzieten van zitten. Ja, ja precies. Ja. Bij de Kosterij. Ja. Prachtig trasje daar, altijd mooi in de zon. Uh, gefeliciteerd nog eens. Je mag je deze week de winnaar noemen van de nieuwsquiz van NCRV Radio 1. Dus gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat was hem, Rob Poortus uit Groningen. Eh, nou, als u ook een mee wilt doen aan die quiz, meld u gewoon aan. Dat kan via de site van Radio 1, radio1.nl. Daar staat een verkorte versie van die quiz. Er staat ook een mogelijkheid om u aan te melden. En eh, dat kan ook door een mailtje te sturen naar nationale nieuwsquiz@ncv.nl. Klopt hè, Esther? Ja, dat klopt. En op Facebook is het ook te vinden, geloof ik, ergens. Facebook? Facebook? Facebook. Wij gaan ons uh, zometeen uh, weer uh, melden. En dat doen we met een werkluis met twee nieuwe leden van de Jonge Academie. Zometeen na het NOS Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Zometeen om twee uur vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag laat. Gerdy Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer, over de kloof tussen burger en parlement. Rapper Def Pie is gastrecensent, sport met Frits Barend, browse met Bert Brussen en Amsterdamse sol van Steten. En u bent ook welkom in de Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Vrijdagmiddag Live, Radio 1. Het nieuws van alle kanten.